8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Premier Rutte kan zijn borst nat maken als er vanmiddag wordt gedebatteerd over de memo's die gaan over het afschaffen van de dividendbelasting. En criminelen die plofkraken plegen, die gaan straks misschien langer de cel in. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 De linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer reageren fel op de inhoud van de memo's over het afschaffen van de dividendbelasting. Daarin staat dat ambtenaren van het ministerie van Financiën zich afvroegen of het wel een goed idee was. Jesse Klaver van GroenLinks schrijft op Twitter dat hij niet begrijpt wat het kabinet heeft bezield om 1,4 miljard euro te besteden aan een plan waar de ambtenaren tegen waren. De PvdA noemt het verbijsterend dat de informatie werd achtergehouden. En partijleider Asscher sluit een motie van wantrouwen tijdens het het kamerdebat van vanmiddag niet uit, voegde hij zojuist toe. Bij een brand in een oliebron in de Indonesische provincie Aceh zijn tien doden gevallen en zeker veertig mensen zijn gewond geraakt. De bron was eerder op de dag overstroomd. Mensen uit de omgeving waren erop afgekomen om olie mee te nemen. De politie vermoedt dat de brand uitbrak toen iemand een sigaret opstak. Het gaat waarschijnlijk om een illegale oliebron. De brandweer heeft grote moeite om het vuur onder controle te krijgen. Deze zomer start een nieuw experiment om met een mobiele telefoon of bankpas te betalen in het openbaar vervoer. Saldo opladen hoeft dan niet meer, schrijft het AD. Het experiment wordt gehouden in de trams in Den Haag en in de trein tussen Leiden en Den Haag. Een eerdere poging om betalen met een mobiel in het OV mogelijk te maken mislukte. De IT-systemen werkten niet goed samen, waardoor het systeem vaak crashte. De Deense rechter doet vandaag uitspraak in de duikbootmoordzaak... waarvoor uitvinder Peter Madsen terechtstaat. Hij wordt ervan verdacht dat hij de Zweedse journaliste Kim Wal... op zijn duikboot om het leven heeft gebracht. Madsen ontkent dat. Maar volgens het Openbaar Ministerie heeft hij Wal gedood... nadat hij haar had gemarteld. De journaliste ging vorig jaar augustus met Madsen mee... in zijn zelfgebouwde onderzeeër, voor een interview. En ruim een week later werden haar stoffelijke resten gevonden... in het water ten zuiden van Kopenhagen. En een grote stap voor de sterrenkunde. Astronomen hebben nu de beschikking over de beste 3D-kaart... van ons melkwegstelsel ooit. Vandaag worden de meetgegevens van bijna 1,7 miljard sterren vrijgegeven... verzameld door de Europese satelliet Gaia. Die kan heel precies zien hoe ver een ster staat... hoe hij beweegt en welke kleur die heeft. En dat resulteert in een zeer precieze dataset... waarmee sterrenkundigen een nauwkeurig beeld kunnen schetsen... van de geschiedenis van ons melkwegstelsel. Het weer tot slot. Het is bewolkt en er valt soms wat regen. In de loop van de ochtend wordt het vanuit het westen droog en breekt hier en daar de zon even door. Vanmiddag weer kans op buien, mogelijk ook met onweer. En het wordt 12 tot 16 graden. Morgen minder regen. ANWB verkeersinformatie, Dennis Mooy. Een redelijk bescheiden ochtendspits met 170 kilometer file. Weinig tot geen problemen. Op deze wegen heb je nu de meeste vertraging. 20 minuten extra op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen knoop met Azelo en Reizen staat 4 kilometer.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 Met een Griekse I en dubbel S. Stelletje, je dan. Wie bel je dan! Al, Al. Totaalglas je. je dan. Wie bel Auto Taalglas. Technisch dienstverlener en een personeelstekort sintes.nl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 Zes minuten over acht is het. Ja, misschien kreeg u het gisteravond ook wel binnen, dat, uh, dat berichtje... dat de lang verwachte geheime stukken... de stukken die volgens uh, sommigen niet eens bestonden... De stukken over het afschaffen van de dividendbelasting, dat die dus openbaar waren gemaakt, was om een uur of tien gisteravond. Ze bestonden dus toch, die memo's. En geheim zijn ze nu dus in ieder geval niet meer. Met het afschaffen van die dividendbelasting hoopt het kabinet dat grote bedrijven zich in Nederland willen vestigen. En de bedrijven die er al zijn, dat die ook blijven. Maar uit de memo's blijkt dat ambtenaren vraagtekens zetten bij die maatregel. De oppositie is woedend. En speelleider Lilian Marijnissen en PvdA-Kamerlid Henk Nijboer die vinden het schokkend dat alle hoofdrolspelers tot nu toe hebben ontkend dat er überhaupt stukken bestaan. Er staat inderdaad een tabel in met een procesbeschrijving. En daar staat wel degelijk in dat in de laatste week van augustus... de memo's over de dividend op de hoofdtafel besproken zouden worden. Overigens, apart is wel dat er daarna nog staat dat er contact met Unilever en Shell is. <laughs> Waarschijnlijk om even te checken of het allemaal akkoord is. Um, maar dat wordt zeker een van de vragen die we natuurlijk aan Rutte morgen in het debat gaan stellen. Die hele poppenkast over is het nou wel besproken, is het nou niet besproken? Hoofdtafel, zijtafel, uh, ja we worden er helemaal dol van. Maar hier in deze procesbeschrijving staat in ieder geval wel degelijk dat er ook stukken naar de hoofdtafel zouden gaan. En ook trouwens dat het ministerie van Algemene Zaken bij op, van heel veel dingen op de hoogte is. Dus het is toch, wordt eigenlijk steeds ongeloofwaardiger dat onze minister-president hier allemaal niks van wist. U zegt, deze memo's zijn aangevraagd door bijvoorbeeld meneer Wiebes zelf. Dat staat er. Uh, op uw verzoek, schrijven de ambtenaren, hebben wij hier de dividendbelastingafschaffing uh, geanalyseerd. En de conclusie is, het doet niks voor het vestigingsklimaat. Het levert geen investeringen op. We dreigen op zwarte lijsten te komen. Mensen betalen gewoon, door het belastingbetalen betaalt de rekening. Uh, doe het niet, is de samenvatting. Maar dat is op zijn verzoek. En er staat ook dat hij het heeft besproken. Verschillende tafels. Ze hebben zoveel tafels gecreëerd dat ze zelf daarin verdwaald zijn geraakt. Maar uh, dat ze van niks wisten, kunnen ze niet volhouden. En dat hebben ze wel steeds gedaan. Dus dat wordt echt een zwaar debat hier in de tweede ik praat erover door met onze politiek commentator in Den Haag, Xander van der Wulp. Uh, Xander, ja, daar sluit ik er nog maar even bij aan dat we een half uur geleden Lodewijk Asscher spraken van de PvdA. Die zegt, als Rutte geen goed verhaal heeft vanmiddag, dan sluit ik zelfs een motie van wantrouwen niet uit. Het wordt een lastig debat voor de premier. Ja, dat kunnen we wel zeker stellen. Ja, de oppositie kondigde gisteren aan dat het debat vooral zou gaan over de geloofwaardigheid van Rutte... En zijn kabinet nou al deze stukken die we nu hebben gezien... die, uh, ja, die zorgen, geven geen aanleiding om die tactiek uh, te gaan herzien, zeg maar. Dat kan je wel duidelijk zeggen... Het wordt lastig um, en de coalitie neemt het ook heel serieus. Tot gisteravond, laat tot na twaalf, is er overleg gevoerd. Uh, Buma en Pechtold uh, nog gezien in de buurt van het torentje. Om de tactiek voor dit belangrijke debat vast te stellen. Uh, vanmiddag om drie uur begint het. Ja, oppositie slijpt de messen ook natuurlijk. Uh, even naar de, dat gaat dan ook vooral over, nou ja, dat, dat, dat, ge, dat, ge, dat geheime doel over die memo's. Uh, maar ook wel over het inhoud. Wat valt op als je die memo's leest? Ja, het valt op dat er tijdens de formatie heel veel adviezen zijn gegeven. Veel tegenstrijdige adviezen ook. Eigenlijk zit er voor ieder wat wil in. Maar ik denk dat je wel uh, kan stellen dat de adviezen voornamelijk negatief waren. Vooral vanuit het ministerie van Financiën. Degene die op het geld moeten letten. Die graag zeker willen weten of een maatregel effect heeft. Daaruit uh, Uit dat ministerie was echt wel te horen dat ze twijfelden over het nut van het afschaffen. Het zou geen grote rol spelen in het vestigingsklimaat. Nederland uh, zou een uh, doorsluisland worden, een slecht imago krijgen... in de wereld op zwarte lijsten terechtkomen. Maar daartegenover staan weer, dan weer de adviezen van het ministerie van Economische Zaken. Die maken zich natuurlijk zorgen over het vestigingsklimaat in Nederland... over de werkgelegenheid, over het, uh, ja, hoe het bedrijfsleven het hier doet... en dan vooral natuurlijk of bedrijven als Unilever en Shell hier zouden blijven. Dat wordt heel duidelijk uit de stukken. Dat uh, was een belangrijk doel. En dan als je dan uh, die stukken verder leest, en daar zal het debat dan vooral over gaan... dan is vooral de rol van het kabinet, de rol van Rutte... die zij zich niks te kunnen herinneren van memo's. Nou, als je deze hele stapel uh, aan je voorbij is gegaan, zeg maar... terwijl je daar de baas bent tijdens die formatie... dat is toch wel een heel moeilijk uit te leggen verhaal. En daarbij is gekomen de rol van Erik Wiebes... Die is heel pikant. Hij, ook hij ontkende het bestaan van stukken afgelopen vrijdag... voor de camera en de microfoon. Maar hij blijkt zelf de schrijver van het belangrijkste stuk... tijdens de formatie dat aan de basis ligt van het afschaffen... van de dividendbelasting. Heel ingewikkeld wordt dat om dat uit te leggen. Ja, want Het debat even voor de goede orde, Sander, is vanmiddag met uh, Rutte. Wie bezit daar niet bij? Ja. Nee, vooralsnog niet. De oppositie geeft ook aan dat het vooral om Rutte draait. Rutte heeft zijn uitspraken natuurlijk ook gedaan in de Tweede Kamer. Die heeft tegen de Tweede Kamer gezegd dat hij er geen herinnering aan had. Wiebes heeft het buiten de Tweede Kamer gezegd in de media. Dat maakt het altijd ietsje minder, ietsje minder zwaar. Maar de oppositie zal denk ik niet schromen Wiebes erbij te vragen... als het helpt om het Rutte nog moeilijker te maken. Dat moeten we zien in de loop van het debat. Drie uur vanmiddag, hè, geloof ik. Ja, in de Tweede Kamer, grote zaal en natuurlijk te volgen op uh, NPO Politiek bijvoorbeeld. Ja, en ook hier op NPO Radio 1, Xander van der Wulp, politiek verslaggever te Den Haag. Dan uh, aan de lijn nu Mona Keijzer, is staatssecretaris van Economische Zaken. Mevrouw Keizer, goedemorgen. Goedemorgen. Ik ga met u praten over een samenwerking met de Amerikaanse staat Michigan. Maar toch eerst nog even een vraagje over uh, alle hijsa nu in Den Haag. Hoe kijkt u ernaar? Ja, maandag heeft de premier besloten om uh, uiteindelijk een uitzondering te maken... om genoemde documenten openbaar te maken. Ja, en zoals net gezegd, wordt daar vanmiddag over gedebatteerd. Dus daar ja, heb ik op dit moment niet zo heel veel uh, aan toe te voegen. Nee, u zag niet een zenuwachtig mannetje in de wandelgangen rondlopen op het ministerie... want uw collega Wiebes ligt ook aardig onder vuur. Uh, nee, nee, ik, uh, ik, ik, nee, nee, ik was trouwens gistermiddag uh, voor, uh, aanwezig in de ridderzaal om daar uh, te luisteren naar allerlei nieuwe, innovatieve ideeën... voor maatschappelijke uitdagingen. Dus uh, nee, ik heb hem nee. niet uh, in de te zien lopen. En, en het is ook niet zo'n heel erg zenuwachtig type trouwens. Nee. En nu hebt Buma ook de afgelopen weken maanden nooit gehoord... over memo's die over die dividendbelasting gingen. Dat hij zei, Mona, kijk eens wat, wat we hier nou hebben bedacht. Ja, maar vanmiddag is dat debat. En daar moet die discussie uh, gevoerd worden. Dus ik ga nu graag met u in gesprek. Ja. Over de samenwerking met de great state of Michigan. Zoals dat daar gedaan ja. wordt. Uh, voor en van belang voor onze auto-industrie. Ja, Michigan, inderdaad. Want ik, ik herinner me die, die documentaires van Michael Moore bijvoorbeeld. Over Michigan. En ik, ik was eigenlijk wel verbaasd dat die auto-industrie daar nog steeds zo groot is. Dat we daar dus kennelijk een, een, een, een, een samenwerkingsverband gaan zoeken. Want ik dacht dat dat een heel uh, eind was teruggelopen. Maar u gaat vanmiddag met de gouverneur uh, van Michigan. Een overeenkomst uh, ondertekenen. Uh, het moet leiden tot meer samenwerking op het gebied van innovatieve technologieën. Waar moeten we dan aan denken? Nou het is uh, gezegd dat het is daar heel erg uh, slecht is uh, geweest. Maar inmiddels gaat het daar weer beter. En het is natuurlijk: Amerika is een gigantisch groot uh, land. Dus als Nederlandse bedrijven daar uh, kunnen samenwerken. en vervolgens daar ook onderdeel kunnen zijn van de productieketen, is dat goed. Waar denk je dan bijvoorbeeld aan? Nou, VDL maakt in Nederland gerobotiseerde las- en amblage-lijnen om auto's te bouwen. stoelframes, New Ace levert sensoren voor anti-blokkeersystemen. Er worden natuurlijk nog auto's in Nederland gebouwd. Dus ja, daar gaat de samenwerking gezocht worden. Hoe kun je kennis delen, zodat onze leveranciers daar een kans krijgen om handel te bedrijven? Iets becijferd wat dit Nederland gaat opleveren? Nee, dat, dat nog niet. Dat is trouwens ook best heel erg moeilijk. De, de memorandum of understanding, de intentieverklaring... gaat er vooral voor uit dat we elkaar gaan versterken, kennis gaan delen... en dan vervolgens probeer je natuurlijk contracten te sluiten. Nou, dat gaat vandaag al gebeuren. TAS is een bedrijf in Brabant, een testbedrijf dat botsproeven doet. En die gaan samenwerken met het Amerikaanse Center for Mobility zodat uh, um, ja, uiteindelijk Amerikaanse auto's in Nederland getest gaan worden. Dus het is ongelooflijk goed ook voor onze economie, economie en onze auto-industrie. Nou, waarom zijn ze bij Nederland uitgekomen eigenlijk? Nou, we zijn vorig jaar op een economische missie uh, geweest. Uh, daar zijn uh, contacten gelegd uh, tussen uh, bedrijven, kennisinstellingen. Nou, en dat uh, komt nu uiteindelijk terecht in een afspraak die ik vandaag, vandaag maak met... Uh, uh, Rick Snyder, dat is de gouverneur van ja. uh, de Amerikaanse staat. Michigan. Ja. En het is natuurlijk bijzonder dat Nederland dus eigenlijk uh, rechtstreeks uh, ja zaken doet, zou ik dan maar even zeggen, met een, met een afzonderlijke Amerikaanse staat. Dit gaat helemaal buiten de federale overheid om. Uh, ja, maar ja, in Amerika is zit natuurlijk zo uh, uh, staatkundig uh, in elkaar. En we hebben trouwens ook al uh, heel erg lang uh, verbindingen hoor met, uh, met Amerika, uh, met, met deze uh, precieze staat. Uh, er wonen, ik geloof zelfs, 500.000 Amerikaanse van uh, Nederlandse afkomst daar. Ja, en snijden, snijden, ja. het, uh, het voelde natuurlijk ook best wel Nederland. Ja. Nou. Ik geloof zelfs dat er een plaatje is, Holland, in, in Michigan inderdaad... Waar, waar echt veel mensen naartoe geëmigreerd zijn toen vanuit, vanuit Nederland. Ja. Uh, want de, de, ja, het gaat ook nog steeds over die handelsoorlog. Uh, dat, dat, uh, ja, de, de, de dreigende handelsoorlog, moeten we zeggen. Gaat het daar dan ook nog over? Hef, heeft dat eventueel nog gevolgen als dat allemaal doorgezet wordt... en Trump ook Europa gaat meenemen in dat hele verhaal? Um, ja, dat is natuurlijk ook een discussie uh, die speelt... waarin we proberen om goed in gesprek te blijven met elkaar. Want een handelsoorlog heeft uiteindelijk niemand uh, baat bij. Dat kent uiteindelijk altijd verliezers. Uh, wat ik uh, vandaag uh, ga doen, vanmorgen zo direct... is uh, proberen positieve afspraken te maken... waarin we juist de samenwerking zoeken. Want daar worden we uiteindelijk allemaal beter van economisch gesproken. En dan vanuit de zijlijn af en toe uh, kijken op tv hoe het gaat met het debat? Nee, dat is, vanmorgen heb ik deze afspraak uh, vanmiddag... Uh, zal ik uiteraard ook het debat in de Tweede Kamer... als het uh, even tussen de bedrijven door ja. kan volgen. Dank dat u even van de telefoon kwam. De staatssecretaris Mona Keijzer dus... die die overeenkomst vandaag gaat tekenen met de staat Michigan. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media. Het kabinet mikt op eerder ingrijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Minister De Jonge van Volksgezondheid en minister Dekker van Rechtsbescherming gaan onderzoeken of een preventief huisverbod effect kan hebben. Daarover schrijft de Telegraaf. Bij zo'n preventieve maatregel mag de dader tijdelijk zijn eigen huis niet in, nog voor er officieel aangifte is gedaan. De dader van de aanslag in Toronto werd mogelijk gedreven door vrouwenhaat. Een bericht op zijn Facebookpagina zou daarop wijzen. De 25-jarige verdachte schreef kort voor de aanslag over incel... een online beweging van mannen die vrouwen de schuld geven van hun maagdelijkheid. Ze zijn vaak eenzaam en gefrustreerd, zegt deze expert bij het Canadese CTV News. They kind of lose track of what typical discourse is and they drive themselves into more and more extreme beliefs. De dader reed maandag met een busje in op mensen en bij die aanslag vielen tien doden. De gesprekken over een convenant tegen buitenlandse inmenging bij moskeeën zijn stilgelegd. Trouw meldt dat islamitische organisaties met het ministerie van Sociale Zaken om tafel zaten om de geldstromen inzichtelijk te maken. Maar dat is op niets uitgelopen omdat de islamitische organisaties regels willen die voor alle religies gelden. Twee kamerleden pleiten in NRC Next voor een landelijk overzicht... van gebouwen met vloerconstructies die mogelijk onveilig zijn. Ook willen ze dat er een debat komt over de onbetrouwbare breedplaatvloeren. Naar schatting hebben honderden panden zo'n vloer... waaronder twee ministeries in Den Haag. Maar ondanks herhaaldelijke verzoeken... wordt daar dus geen duidelijke lijst over bijgehouden.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 Als je die allemaal bij elkaar op gaat tellen, De vertraging valt op, over het algemeen mee. Behalve dan op de A27 van Utrecht naar Breda... tussen Noorderloos en Nieuwendijk 6 kilometer file. De vertraging is een half uur. En op de A73 richting Nijmegen tussen knoppen en Kuik... 4 kilometer en 20 minuten vertraging. 19,5 minuten over acht is het. De Europese Commissie gaat de strijd aan met nepnieuws. Morgen komen ze met een rapport. Daar zijn dan allerlei maatregelen uh, aangekondigd... hoe dat nepnieuws tegen te gaan. Maar onze Europa-correspondent Thomas Speksgoor... die weet eigenlijk al een beetje wat daarin staat in dat rapport. Thomas, goedemorgen. Een goede mogen, Jurgen. Nou, vertel, hoe gaan ze dat doen? Nou, ze gaan een aantal dingen doen. Ze gaan uh, proberen lessen op scholen te introduceren. Dat moeten alle ne Europese landen dan zelf invoeren. Uh, en dan uh, moeten kinderen les krijgen over... wat is nou echt nieuws en wat is nou nepnieuws? Gebeurt bijvoorbeeld in Nederland al wel op veel scholen... Uh, maar de Europese Commissie zegt dat moet overal gebeuren. Uh, dan zeggen ze, er is een heel belangrijke rol weggelegd... voor Facebook, Twitter en dat soort sociale netwerken. Uh, daar verspreidt dat nepnieuws zich heel vaak... Uh, en wij willen weten, zegt de commissie, uh, hoe dat nepnieuws zich precies verspreidt. En ze vragen aan die netwerken, geef ons daar nou inzicht in... en geef onderzoekers ook inzicht hoe dat, hoe dat zich verspreidt, dat nepnieuws... want dan kunnen we daar vervolgens uh, lessen uit trekken... en dan kunnen we daar iets aan doen. En dan is er nog een derde punt, uh, namelijk uh, een Europees netwerk... van factcheckers moeten komen, zodat bijvoorbeeld een Tsjechische factchecker... met een Nederlandse factchecker kan overleggen... wij zien hier dit nepnieuws verspreid worden... Zien jullie dat ook? Kun je daar eens op letten? En kunnen we daar met z'n allen als factcheckers iets tegen doen? Dat, is, dat zijn de belangrijkste lijnen in dat voorstel van de commissie. Ja, die die fact-checkers die, die, die waren er ook al voor een deel. Daar ging het ook al behoorlijk mis. Hè? Want er stonden alle Nederlandse organisaties, media op die lijst... Ja, die eigenlijk helemaal Zeker. niks te verwijten viel. Radio 1 ook zelfs, geloof ik. Ja, dus wat willen ze dan met dat netwerk? Ja, ze willen met dat netwerk. Uh, dat moeten onafhankelijke factcheckers zijn. Uh, die met elkaar overleggen. en dan misschien een beetje aansturing uit Brussel krijgen. over hoe ze dat overleg doen. Maar verder moeten die mensen, zegt de Europese Commissie. echt helemaal onafhankelijk zijn. Maar tegelijkertijd, te, tegelijkertijd die factcheckers die jij noemt. Uh, de factcheckers van EU versus Disinfo. heet die website. waar inderdaad al die Nederlandse artikelen op stonden. Uh, die moeten ook gewoon hun werk blijven doen. En dat is wel heel opvallend, want, want daar was de Nederlandse Tweede Kamer juist tegen. Uh, daar zegt de Nederlandse regering van in Brussel... daar kunnen we beter mee ophouden uh, met die lijst. Maar uh, Europa gaat er gewoon mee door. De Europese Commissie doet er zelfs een schepje bij bovenop. Ja, want Nederland inderdaad, die, die wilde dat eigenlijk niet. Hè? Lijsten met nepnieuws verspreiden, het gebeurt dus wel. Ja. Ja, En dat heeft uh, heel veel te maken met uh, de sfeer in de rest van Europa. Ik ben zelf op dit moment in Tsjechië, precies om deze reden. Want in Tsjechië zijn er heel veel mensen die zeggen... we moeten juist wel doorgaan met die lijsten. Want we hebben hier zoveel last van Russisch nepnieuws. Uh, dat beïnvloedt hier ook uh, verkiezingen bijvoorbeeld. Uh, daar moeten we tegen optreden. En zo'n lijst is daarbij een heel goed instrument, zeggen ze hier in Tsjechië. En Tsjechië is niet het enige land dat dat zegt. Dat zeggen bijvoorbeeld ook de Baltische Staten. En zoals je dan bij EU versus Disinfo, die groep die die lijst maakt, hoort... die zeggen de mensen die voor ons zijn, de mensen die die lijst juist wel willen... Die zijn veel, dat zijn er veel meer en die zijn bovendien veel fanatieker in hun strijd om ons te behouden... dan de mensen die tegen ons zijn. Want, zeggen zij, dat is eigenlijk alleen Nederland... en in de rest van Europa wil iedereen dat wij doorgaan met dit werk. De belangrijkste vraag, Thomas, is natuurlijk... gaat dit aanvalsplan van de Europese Commissie het verschil maken? Ja, dat is een hele goede vraag. En uh, ja, we moeten dat natuurlijk afwachten. Maar als je het allemaal zo bij elkaar optelt... gaat het heel veel uit van uh, vrijwilligheid. Bijvoorbeeld bij uh, de sociale netwerken. Die, wordt vriendel, die worden vriendelijk gevraagd... willen jullie alsjeblieft meewerken? Maar er wordt geen verplichting opgelegd. Uh, er staan geen wetten of maatregelen in dit voorstel. Dus als je het mij vraagt... ik denk dat dit niet een heel groot verschil gaat maken... in die strijd tegen nepnieuws... De Europese Commissie zegt, we gaan het met deze maatregelen... straks eens een jaartje aankijken, of misschien twee jaartjes. En als het dan allemaal geen verschil heeft gemaakt... dan gaan we alsnog met wetten komen. Thomas Spekshoor, onze EU-correspondent dus... over dat rapport van de Europese Commissie... waarin zij de strijd aangaan met nepnieuws. Althans, daar worden de maatregelen worden daarin opgezond. Nu de Nederlandse zangeres Sharon Kovacs, Haar nieuwe liedje heet Black Spider. from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 Half negen. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Premier Rutte wacht vanmiddag een zwaar kamerdebat... rondom de dividendbelasting. De oppositie heeft fel gereageerd op de documenten... die naar buiten zijn gekomen. Daaruit blijkt dat ambtenaren van het ministerie van Financiën... hun twijfels hadden over het afschaffen van de belasting. PvdA-leider Asscher sluit niet uit... dat hij een motie van wantrouwen indient. Het Openbaar Ministerie gaat per 1 mei hogere straffen eisen voor ram- en plofkraken. Volgens justitie worden die steeds ernstiger. Op dit moment is de eis 15 maanden en dat kan straks tot twee jaar worden... als er geen woningen in de getroffen panden zitten. Wonen er wel mensen, dan kan het OM zelfs tot vier jaar gevangenisstraf eisen. Het dodental bij de brand in een oliebron in de Indonesische provincie Aceh is opgelopen naar 11. En zeker 40 mensen raakten gewond. De bron overstroomde gisteren. Mensen uit de omgeving kwamen erop af om olie mee te nemen. En volgens getuigen werd er tegelijkertijd gelast aan de pijpleidingen, waarbij vonken vrijkwamen. En bedrijven die podia bouwen hebben steeds meer moeite met het vinden van personeel. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Ieder jaar komen er meer festivals en evenementen bij. Maar er zijn niet genoeg mensen om alle podia op te bouwen. Zo zegt bijvoorbeeld de podiumbouwer van Pinkpop dat er ieder jaar minder reacties op vacatures komen. Dan het woensdagweerbericht bij Weerplaza. Michiel Severin. Michiel, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En opnieuw een grijze dag, hè? Nou, het wordt niet een totaal grijze dag, maar de dag begint inderdaad wel... Uh op veel plaatsen nu bewolkt. In de omgeving van Assen, daar schijnt de zon... en ook in Zeeland een enkel gaatje in de bewolking. Maar als ik op de satellietfoto kijk... dan zie ik ten westen van onze kust... toch wel hele grote opklaringen zitten. Dus de zon komt er wel aan... maar het is wel iets voor later vanochtend en vanmiddag. Op dit moment dus veel bewolking. Her en der valt ook nog wat regen of motregen uit. Dat gebeurt vooral in het oosten en zuidoosten... maar ook hier en daar in Noord-Holland en Zuid-Holland. Dus het is niet eens overal droog. En het is wel fris. Op dit moment 9 à 10 graden. En in combinatie met een westelijke de wind voelt, ja, voelt dat echt fris aan op de fiets. En hoe gaat dat dan de komende dagen? Ja, dan gaat het uh, toch wel langzaam wat vriendelijker worden, het weerbeeld. Helemaal droog kan ik het uh, niet beloven. Elke dag is er eigenlijk wel ergens op de dag kans op een bui. Maar uh, vooral morgen schijnt de zon vaker. Op Koningsdag verwacht ik ook dat we van tijd tot tijd de zon zien. En met de buien valt het dan ook wel weer mee. Morgen her en der een bui. Op Koningsdag pas in de namiddag en de avond een enkele bui. Dus grote delen van die twee dagen vlopen droog. In het weekend hebben we de paraplu wel weer vaker nodig. En de temperaturen blijven tussen de 10 en de 15 graden liggen. Michiel, dankjewel. Dennis mooi nu met verkeersinformatie. Er staat 130 kilometer file. En een weinig bijzondere ochtendspits Hij is ook alweer aan het oplossen. Op de A7 van Horen naar Zaandam is wel zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Avenoorn en Purmerend Noord staat 3 kilometer file... en is de linkerrijst zo dicht. Kapotte vrachtwagen op de A20 richting Hoek van Holland... zorgt voor een kwartier extra tussen Moordrecht en het Knoopperterbrechtseplein. Er staat 7 kilometer rechterrijst ook hier afgesloten.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 Kijk op lezak.nl voor data en locaties. Uh, bijna vijf minuten over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal straks op deze zender. Het programma Spraakmakers, gepresenteerd door Karel Johan de Zwart. Daarin zit ook standpunt.nl. U kunt reageren op deze stelling. Carl. Zeker. Uh, de stelling is het kabinet heeft zichzelf ongeloofwaardig gemaakt. Premier Rutte moet aan de bak vanmiddag en de Tweede Kamer. Uh, want het kabinet heeft het uh, zichzelf nogal moeilijk gemaakt. Kun je zacht zeggen met dat mistige gedoe over de dividendbelasting-memo's. Gisteravond kwam dan de inhoud van die stukken naar buiten. En dat maakte het er voor Rutte nou niet echt makkelijker op. Stukken die eerst niet bestonden, toen wel maar niet openbaar. Toen wel openbaar en met tegenstrijdige adviezen... over de afschaffing van die dividendbelasting. Vandaar de stelling vanochtend. Het kabinet heeft zichzelf ongeloofwaardig gemaakt. 0800-1101 of stemmen kan via standpunt.nl. Ik zal u zo vertellen. Het aantal sekswinkels in Nederland daalt snel. Er zijn er nu nog 177. Dat is bijna een derde minder dan tien jaar geleden. Het blijkt uit nieuwe cijfers van marktonderzoeker Locatus. De belangrijkste oorzaak is natuurlijk de opkomst van het internet. Daardoor kunnen liefhebbers van sekspeeltjes, van bijzondere leunstelling of andere erotische artikelen. Niet meer, uh, ze hoeven niet meer per se daarmee over straat... maar ze kunnen dat dus gewoon, gewoon achter de voordeur kopen... en dan wordt het keurig in een anoniem pakje thuisbezorgd. Heb ik wel eens gehoord. Opvallend is dat dan in Eindhoven... onlangs de grootste sexshop van Brabant is geopend. U hoort een verslag van Jeroen Schutteijzer. Ruim 600 vierkante meter shopplezier staat er op de voorgevel... Nou, maar eens even kijken wat voor plezier ze dan bedoelen, hè? Goedemorgen. Plezier van mannen en vrouwen, zowel op de slaapkamer als daarbuiten. Heeft u nou bewust gedacht van, ja, wat moet ik nou bij de ingang zetten? Ja, daar is zeker bewust over nagedacht. Zoals u ziet, uh, beginnen we... Erg rustig, met mooie lingerie, aantrekkelijke, spannende pakjes. En hoe verder dat je de winkel inloopt, eigenlijk hoe spannender dat het wordt. Dus je bepaalt zelf hoe ver dat je de winkel inloopt. Zullen we dan eens naar achteren lopen? Dat is helemaal goed. Hier zat ooit een schoenenzaak? Ja, klopt. Verkuilen, heel bekend in Eindhoven. Dus de meeste mensen kennen het pand ook. We hebben nog wel eens een verdwaalde bezoeker die eigenlijk voor schoenen komt. Maar dan met iets heel anders leuks naar buiten gaat. Oh. Echt waar, ja. Ja, ja? We hadden gisteren toevallig nog een, een oma met haar kleindochter. die eigenlijk speciaal voor schoenen kwamen. Die kwamen heel voorzichtig binnen, hoorde ja, ik. Ja, want die hadden echt zoiets van. Uh, oh, dit is volgens mij geen schoenwinkel meer. En uh, steeds voorzichtig, toch een stapje verder. Ja, je merkte dat kleindochter het toch wel een beetje spannend vond om samen met oma te kijken. Maar uh, oma heeft uiteindelijk een heel leuk cadeautje gekocht voor de kleindochter. Dat is een, uh, een kokring met een uh, vibrator die kietelt tijdens de seks. Veel mensen willen graag even een momentje van ontspanning. Uh. Hier gisteren was ik op de aandeelhoudersvergadering van ING... en nu in een seksshop. Het is allemaal economie. U bent een beetje tegen het raads, hè? Want er zijn steeds minder sekswinkels en u opent een zaak. Ja, klopt, klopt. Er is nog steeds vraag naar. We hebben een, uh, een vestiging in Utrecht. En daar is het gewoon eigenlijk de hele dag volle bak. Ja, we hopen dat dat hier in Eindhoven ook gaat gebeuren... Voornamelijk het stukje advies waar mensen toch echt voor komen, die je online natuurlijk niet krijgt. U ziet het, de keuze is ruim en waarvoor het toch fijn is dat je het even in het echt kunt zien. Uh... Is er nog veel schaamte bij mensen? Je merkt als ze de drempel overkomen dat sommige mensen het toch nog best wel spannend vinden. Uh, en ze zien ja, hoe de winkel er hieruit ziet, hoe de producten gepresenteerd staan, dat het eigenlijk niks is om je voor te schamen. En naast de erotiekwinkel zit een speelgoedwinkel. Oh ja, ander speelgoed hè. Mevrouw, toen u dat hoorde, wat voor zaak ernaast u kwam... wat dacht u toen als eerste? Dit was even slikken... Uh, ik stond er verbaasd van te kijken dat dat uh, zo'n grote winkel kon zijn... met die uh, materialen erin. We zijn heel vriendelijk benaderd, het zijn keurig nette mensen. We zijn op de receptie uitgenodigd en daar geweest. Het is zeker beter dan dat het jaren geweest is. Want het heeft drie jaar leeg gestaan. En dat doet nooit goed in de straat. Tuurlijk moet er iets in de etalage staan. En uh, nou ja, goed, daar kun je nog het enige van vinden. Of ook van de poster die ze hebben. Die vind ik ook nou niet zo helemaal geschikt. Maar, uh, Wat is dat voor poster? Een, een mevrouw in bed met een speciale gez, gezichtsuitdrukking. Laat ik het daarbij houden. En dit zijn uh, de verschillende bodies. Die worden echt van real veel materiaal gemaakt. Als je er een beetje bellenkoek geeft. Wat is dat voor spul? Dit is uh, siliconen materiaal. Dus dat voelt ja, voel maar echt... Bijna als echt aan, dus dan is het een kwestie van ogen dicht en de fantasie de vrije loop laten. Het is knap nagemaakt. Het is heel knap nagemaakt en zeker de vorm, het uiterlijk. Dit is onze derde filiaal op dit moment, maar uh, ja, we hopen gewoon lekker door te gaan uh, en straks door heel Nederland te vinden te zijn. Wat vindt u van deze winkel? Ja, Ik vind hem echt, uh, echt leuk, ze hebben heel veel assortiment en uh, veel, ja, voor iedereen wat wils. Dus uh, ik ben er blij mee eindelijk in Eindhoven, een goede winkel. En waar kijkt u dan vooral naar? Ja, ik ben meer van de fetish en de soft BDSM, dus uh, daar kijk ik naar. Keuze genoeg? Keuze, zeker genoeg, ja. <laughs> op naar een leuk weekend. Deze klant van Miranda, de winkel in Eindhoven. En meer over het fenomeen erotiekwinkel kunt u vinden op nos.nl. Tot een paar maanden geleden was het ondenkbaar dat de leiders van Zuid- en Noord-Korea elkaar zouden ontmoeten. Toch is dat wat er vrijdag gaat gebeuren in de geneutraliseerde zone tussen de twee landen. Twee landen die officieel nog in oorlog zijn met elkaar. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de top met de Amerikaanse president Donald Trump, die ook nog op de agenda staat. China, dat doorgaans een dikke vinger in de pap heeft in de regio... die ziet dit allemaal met ledenogen aan. Want opeens staan zij zo goed als buitenspel. Correspondent Gary van Pinkster in Peking legde vanochtend vroeg al uit... hoe het zover heeft kunnen komen dat China niet langer de belangrijkste speler is... als het gaat om Noord-Korea. Ja, ik denk dat China ook heel erg verbast heeft. Uh, zij zien zich ook als centraal. En ze hebben heel netjes gedaan wat de Verenigde Staten wilden, wat de wereld van ze wilde, namelijk. Een, een, een, een, uh, het, ze hebben het handelsembargo tegen Noord-Korea goed deels toch nageleefd. Uh, maar daarmee hebben ze misschien ook Noord-Korea juist een signaal gegeven van kijk, hoe machtig ze weer waren en hoeveel druk ze konden zetten op de economie. En ja, Noord-Korea is gewoon heel onverwacht om ze heen gegaan met hulp van Zuid-Korea. En is direct bij de Verenigde Staten aangeklopt. De Chinese regering is altijd behoorlijk gesloten. We hebben ze zich hier officieel over uitgesproken? Ja, nou officieel vinden ze het een goed idee. Officieel zijn ze natuurlijk ook voor de ontwapening van, het hele, uh, van kernwapens in dat hele Schiereiland. Dus officieel juichen ze er toe. Maar je hoort hier toch wel veel dat mensen zeggen van... nou, dat kan onze president niet leuk vinden. Want uh, die wil zich toch juist al als, uh, graag... heel graag in het centrum van de belangstelling zetten, internationaal. Ook als internationale speler, dat China op die manier ook meetelt. En uh, die is vast niet blij dat dit nu zo buiten hem om gebeurt. Hij verliest dan ook een beetje zijn grip. En als we dan kijken naar Noord-Korea, wat is voor hun de reden... Dat, uh, nou ja, dat ze China eigenlijk niet betrekken bij deze ontwikkelingen? Noord-Korea is eigenlijk een ster in het uitspelen van verschillende partijen tegen elkaar. En zij zullen denken van als we wat dichter zijn bij de Verenigde Staten, ook wat dichter bij Zuid-Korea, dan zijn we daarmee minder afhankelijk van China alleen. En dat kan alleen maar goed zijn voor Noord-Korea. En wat kan China nu nog doen? Gaat uh, Xi uh, de president uh, bijvoorbeeld zelf op bezoek in Noord-Korea? Nou, er was een week geleden sprake van. Toen heeft een ambtenaar gezegd van... ja, dat gaat waarschijnlijk wel gebeuren. Sindsdien hebben we er nog niks van gehoord. Uh, we hebben wel gehoord dat als het gebeurt... dat het misschien is nadat de, de topontmoeting is geweest... tussen Trump en Kim. Uh, maar of het nog echt gebeurt en wanneer weet je nooit. Maar als het gebeurt, gebeurt het waarschijnlijk ook weer heel erg onverwacht. En dat was Gary van Pinkster, onze correspondent in China. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Denen en Ieren zijn een stuk tevredener over hun leven dan veel andere EU-burgers. Dat blijkt volgens de nieuwssite Quartz uit een enquête van de Europese Commissie onder ruim 28.000 Europeanen. Zo'n 97 van de Ieren antwoordde ja op de vraag of ze zichzelf als gelukkig zien. En bij de Denen was dat een procentje minder. Ook Nederland scoorde met 91 hoger dan het Europese gemiddelde, van 83 En in Roemenië, Bulgarije, Griekenland en Tsjechië antwoordden de meeste ondervraagden nee. Op de vraag of ze gelukkig waren. Een paar uur nadat ze van haar derde kind was bevallen. stond Kate, de vrouw van de Britse Prins William. alweer stralend voor het ziekenhuis. Ook bij haar vorige twee kinderen stond de hertogin van Cambridge. na enkele uren opgemaakt en aangekleed voor de pers. alsof er helemaal niks gebeurd was. Nou, dat is knap, maar ze legt de lat wel heel erg hoog. voor andere vrouwen die net bevallen zijn, zegt de Belgische auteur en columniste Celia Ledoux bij VRT-nieuws. Zij kan het dus waarom wij niet? Wel mensen, omdat zij een gigantische hoofdhouding heeft. En wij niet. Wij hebben met een beetje geluk een vroedvrouw of een vroedman aan ons kraambed. En we hebben thuiszorg. Ja, en volgens Ludu heeft dat perfecte plaatje van Kate invloed op de standaard-mama's. Zij voelen zich misschien ook genoodzaakt om meteen aan de slag te gaan... terwijl ze eigenlijk eerst fysiek en mentaal moeten herstellen van de bevalling. Nou, deze vrouw uit Numansdorp had daar weer helemaal geen last van. Zij vierde haar bruiloft een paar uur nadat ze was bevallen. De trouwerij was afgelopen maandag gepland... omdat de baby eigenlijk pas in mei verwacht werd. Maar de weeën begonnen afgelopen zondag al een stuk eerder dan verwacht. Zo vertelt haar man bij RTV Rijnmond. We kwamen dus inderdaad uh, s'nachts naar, naar het ziekenhuis. En toen had ik nog het idee van nou, ik denk, we worden wel weggestuurd... want het zal wel meevallen. Uh, maar niet dus. Moest moesten ook meteen blijven. Dus nou, om half acht uh, s ochtends, iedereen afgebeld voor de, voor de bruiloft. En uh, nou, half één komt Sim uh, ja, Siem ter wereld. En half twee, zegt zij, helemaal, uh, ze zit helemaal fris in bed. Ze zegt, uh, schat, zullen we gaan trouwen? Ja, en zo gezegd, zo gedaan. En dus kreeg de vrouw een baby en een trouwring op dezelfde dag. En een Britse man moet acht maanden de cel in... omdat hij meerdere keren zijn middelvinger had opgestoken... naar een flitscamera. Hij reed te hard en wist dat hij geflitst zou worden. Maar hij wist ook dat hij niet gepakt kon worden... omdat hij een zogenoemde laserjammer in zijn auto had geïnstalleerd. Dat is een apparaat waardoor flitscamera's je snelheid niet kunnen meten. Het AD schrijft hierover. Maar dat apparaat uh, maakte hem iets te zelfverzekerd. En hij stak dus herhaaldelijk zijn middelvinger op. Dom, want hij is nu toch veroordeeld... Niet voor te hard rijden, maar voor verstoring van de rechtvaardigheid. Dennis mooi met de files. Even tellen, 24 zijn het er nu, 90 kilometer. Het gaat heel snel de goede kant op. De A7 van Horenaar naar Zaandam, daar heb je nu de meeste vertraging. Er staat tussen Horen en Purmerend Noord, 7 kilometer file door een ongeluk. De linkerrijstok is dicht, vertraging is uh, 20 minuten. A20, Gouda, Hoek van Holland, tussen knop het Gouwe en te het plein 10 kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechter is dicht. In Italië, in de bioscopen, is de film te zien over oud-premier Silvio Berlusconi. Onze correspondent, Mustafa Magari, is gisteren gaan kijken... en we horen zometeen hoe het is, die film, die een beetje aan te gluren is. Nu terug naar 1970, momentje Motown, The Jackson 5. En hier is I Want You Back op NPO Radio 1. Want you back dus. And the Jackson 5. 12 minuten voor negen is het. Um, is even zien. We gaan. Um de, natuurlijk naar die film, uh, wat ik al zei. Uh, gisteren was het zover, Italië. Daar verscheen in de bioscoop de langverwachte film over Silvio Berlusconi... gemaakt door Oscar-winnaar Paolo Sorrentino. Dat is de man van die prachtige film La Grande Bellezza. Het zou een controversiële film worden, zo was de verwachting. En omdat er zoveel over de oud-premier te vertellen is... besloot de regisseur de film in tweeën te hakken. Correspondent Mustafa Magari ging naar de bioscoop in Rome... en bekeek alvast deel 1. Het is eventjes wachten totdat de deuren van de bioscoop in Trastevere opengaan. Een bioscoop in de wijk Trastevere in Rome. Dus ik zit eventjes op een terrasje vlak daarnaast... met wie ik de film samen ga kijken. Dat is mijn collega van de Telegraaf, correspondent Maarten van Aalderen. 21 jaar correspondent, maar veel bijzonderer hij heeft Berlusconi eens een keertje ontmoet. De eerste keer toen ik ontmoette, dacht ik... dit is geen Romeinse politicus, maar een Milanese ondernemer. Die een beetje poch, die een beetje opscherpen. De tweede keer, dat was uh, vele jaren later... toen heb ik een lunch met hem gehad. En uh, toen was hij... Uh, ontzettend gepikeerd. Dat had niks met mij te maken. Maar toen, er, toen was er net weer eens een uh, negatieve sententie, een vonnis over hem geweest van, uh, de, van justitie. Uh, de derde keer toen was hij weer heel stralend. Toen had ik hem een boekje gegeven dat ik in Titiaans heb geschreven. Het was heel stralend en, en, en positief. Dus als ik eventjes moet uh, kort samenvatten, dan hebben we het over een emotionele man. Ja. Braggadocio. Iemand die graag opschept, venijnig kan zijn, ja. uh, maar ook heel erg charmant tegen je. Ja. Dat zijn dus de vier elementen die ik er een beetje uitpik. Ja, goed. Laten we maar eens even kijken of, uh, of, of dat zo meteen uh, door de hoofdrolspeler Tony Servilo terugkomt. Perfect, hartstikke goed idee. Maarten, wandel de deur binnen. Nou, zo. nou, best wel mensen voor een dinsdag op 4 uh, uur. Ja, uh, allemaal oudere mensen zie ik. Die koning goed hebben meegemaakt. We weten zitten er ook zijn fans tussen. Onder jongeren vindt hij weinig aanhang meer. Ja, ja, het is goed te zien. Veel grijze hoofden zie ik hier. Maar laten we onze plekken voor zoeken. Jo. De film begint met een lammetje dat een woonkamer binnenkomt. de tv's is een spelshow te zien van een van Berlusconi's zenders. De airco blaast steeds koudere lucht door de woonkamer. Alsof de tv-zenders het klimaat steeds killer maken. Het lammetje trekt het niet en valt dood neer. Ja, psychologie van de koude grond, zeg maar. En de rest van de film is niet veel subtieler. Loro is één grote orgie van feesten, seks, drank en cocaïne. Maar opvallend is dat Berlusconi in het eerste uur zelf niet voorkomt. Er wordt vooral over hem gesproken met Louis. Louis, Louis. Louis, Louis. Hij. De film heet ook Loro, Zij. Want eigenlijk is dit een film over de Italianen en wat Berlusconi bij hen naar boven haalt. Dat zijn maten voor de film. Een uh, Italiaanse journalist die uh, zei dat Berlusconi zo populair was... omdat hij de kwalen van de Italianen eigenlijk rechtvaardigde. He, bijvoorbeeld het niet belasting betalen. He, en als hij dan eens een keer een opmerking maakte van al oh, die belastingen en zo... He, weet je wel. Uh, hij gaf een soort van knipoog vaak naar de Italianen. En dat zorgde voor een soort van complicita. Als een soort van... Ja, ze voelden zich er een beetje mee verbonden. Kom ik maar dottore. Ik Rompo een coglioni koglioni, ik dat Even later in de film komt Silvio dus toch nog langs. Uitmuntend nagedaan door Tony Servillo. Oké. En alles wat hij meemaakte komt in prachtige beelden voorbij. Zijn landgoed, het voetbal, zijn politieke macht er het misbruiken van. Maar bijster origineel is het allemaal niet. Dus iets wat teleurgesteld praten Maarten en ik na over wat we gezien hebben. Ja, het was een beetje overdreven allemaal, heel erg sterk. Nu, uh, nu heeft Berlusconi natuurlijk ook nog een frappant leven gehad, dat is wel waar. En er is ook veel van bekend geworden. Uh, Tony Sowielo was een erg goede acteur, zoals altijd. Die heeft uh, tot in de details bestudeerd. Ja, ik herkende wel een aantal dingen. Ook dat hij, uh, dat altijd met die glimlach op zijn gezicht. Dat is typisch Berlusconi, ja. Hé, hey, maar we hebben nog altijd deel 2, uh, Maarten. Ik zou zeggen, 12 mei weer kijken. Heel graag. Hé, hey, tot later, jongen. Ciao. van Moestaf van Margadi vanuit Rome. Dan weer naar de Oostvaardersplassen. Een natuurgebied van 5600 hectare groot... houdt de gemoederen al de hele winter bezig. Het gaat over die Oostvaardersplassen, dus actievoerders vinden het niet te verkroppen... dat de grote grazers die dreigen te sterven aan ondervoeding worden afgeschoten. Een onderzoekscommissie komt later vandaag met een advies over nieuw beleid. En actievoerders hebben dat aangegrepen om nog eens een keer te demonstreren... daar bij die Oostvaardersplassen. Roel Pauw is er al de hele ochtend en praat opnieuw met een milieufilosoof... die het gebied al heel lang volgt, Roel... Wat denken jullie? Wat staat er in dat advies? Ja, ah, ja dat is een goeie. Jozef Keularts, hij is uh, emeritus hoogleraar Milieufilosofie... aan de Radboud Universiteit en voorzitter van de Stichting Natuurlijke Processen. Een hele mond vol. Meneer Keularts, laten we eens wat speculeren. Wat staat er in het rapport dat Van Geel gaat uh, presenteren vanmiddag? Dat is op zich vrij moeilijk voorspelbaar, maar ik wil wel een gokje wagen. Ja, um... doe dat eens. Uh, de, uh, wat, de, wat de provincie wil, althans de meerderheid van provinciale staten... willen een, re een sterke reductie van het aantal grote grazers. Ze willen dat het een aantrekkelijk recreatief gebied uh, wordt... met veel uh, wandelwegen en fietspaden. Minder grote uh. grazers? Waarom? Uh, omdat het uh, ook... Uh, ze, vinden dus ook uh, ze zijn het met de actievoerders geloof ik eens... dat dit, uh, dat dit niet kan zoals het die hier overbevolking, gaat. zoals ja, dat ja, door sommigen ja. wordt uh, beleefd. Precies, zo is dat. En, en dat is ook niet aantrekkelijk voor, uh, voor mensen die hier komen... want die zien dan beesten verhongeren enzovoorts. Denken zij, zeggen ze. Ja. En uh, ja, ze willen dat het, zoals ze letterlijk zeggen... een, een, een, een etalage van Nederland wordt. Het Nationaal Park Het Nieuwe Land. Waar dus ook uh, wat de... Of de de Marco Wakerzee en de Leoplaars meer bijkomt. Dus, en ze moeten rekening houden, of ze willen dat er rekening wordt gehouden met de uitbreiding van het vliegveld. Dus ik denk dat daarom het aantal gereduceerd gaat worden, dat het vroeg reactief beleid nog vroeger wordt gemaakt... zodat het verschil met proactief afschotbeleid zal verdwijnen. Ik leg het even uit, hoor. want uh, reactief is... dieren zien er slecht uit, halen het einde van de winter niet... dus worden preventief doodgeschoten, zou je kunnen zeggen... geuthaniseerd eventueel. Uh, proactief is dat je het aantal dieren limiteert. Er mogen niet meer... Ja, Koninkpaarden, hekrunderen, ja. edelherten zijn al zoveel. Precies, en dan krijg je wat je op de Veluwe hebt. Daar, worden dus, uh, daar, daar heb je doelstanden, zeggen ze, één of twee dieren per vierkante kilometer. En dan zijn er bijvoorbeeld op dit moment, waar er in de... Waar er, mochten er maar duizend, volgens die doelstellingen, duizend uh, wilde zwijnen in de veluwe zijn, er zijn er zesduizend. Dus schiet men vijfduizend af. In totaal is de veluwe al gezonde dieren, vaak ook jonge dieren. En uw verwachting is dat dat hier en, ook gaat mijn, gebeuren? Mijn verwachting is niet dat dat hier zo dramatisch zal gebeuren, maar wel dat het die kant op zal gaan. Dat men grotere aantallen dieren gaat afschieten en niet meer zozeer let op hun, op hun lichamelijke conditie, maar op hoe, welk aantal vinden wij. Uh, maatschappelijk acceptabel, of iets dergelijks. Maar daarmee is natuurlijk het gebied als, als wild of semi-wild gebied volledig verloren. En de laatste icoon van uh, natuurontwikkeling is, wordt dan ten graven gedragen. Ja, dat is uh, uw opvatting. Uh, daar staan duizenden opvattingen tegenover. Uh, tegen, tegenover afschot zou je nog kunnen zeggen: er zijn misschien wat vriendelijke manieren om uh, die populatie in te perken. Anticonceptie, de herten aan de pil. Nee, dat is, dat is ondoenlijk. Dan moet je dus drie, vierduizend uh, drie duizend dieren moet je twee keer per uh, jaar moet je dan bijvoorbeeld een prikpil geven van een afstandje. Dan moet je dus ook weten welk dier al een prikpil heeft gehad. Bovendien worden de vrouwtjes dan ouder, leven veel langer als ze minder jongen krijgen. Dus je zit dan nog altijd met een aantal problemen. Uh, dat is totaal geen enkele goede oplossing. Het uh, verplaatsen van dieren, nog even heel kort. Dan verplaats je het probleem. Wat je als probleem ervaart tenminste. Want dan gaan ze daar weer natuurlijk gezellig uh, uh, zich reproduceren. En dan stoten ze een keer weer op grenzen. En dan, uh, ja, dan gaan er sommigen dood van honger. En als je vriendelijk beleid hebt, geef je ze genadeschot. En anders dan, uh, ja, dan zorg je dat er, uh, dat er niet meer We gaan het zien. NTO Radio 1. Koningsdag op 1. Rechtstreeks vanuit Groningen en Amsterdam.